Dit is op negens met het NOS-journaal. Orkaan Irma is vannacht aangekomen in Cuba. Aan de noordkant van het eiland zijn windsnelheden gemeten... van 260 km per uur. Irma is opnieuw uitgegroeid tot een orkaan van de zwaarste categorie. Zijn er zijn nog geen berichten over schade en slachtoffers op Cuba... wel zijn er overstromingen gemeld door de vele regen. Het orkaan zal vermoedelijk komende nacht in Florida aan land gaan. Daar moeten meer dan 5,5 miljoen mensen hun huis uit. Een kwart van de inwoners van Florida.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 In 2010 werd hij opgenomen in de eregalerij van de Country Music Hall of Fame in Nashville. Don Williams was 78 jaar. Tennisser Rafael Nadal staat in de finale van de US Open. Hij versloeg Juan Martín del Potro met 4-6, 6-0, 6-3 en 6-2. In de finale speelt de Spanjaard tegen Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaanse tennisser won in New York van Pablo Carreño Busta. Die finale wordt morgen gespeeld. Het weer, buien, soms met onweer. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt 17 of 18 graden. Morgen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden zo goed als droog. En ook dan wordt het zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op het moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 Ja, en de tweede uur krijgen we Groenling Zandvoort die zich verder komt voorstellen. En dat zal gebeuren door Karim eh, Gebali? Ja, Karim eh, Ghebali. Niet van uh, autobedrijf Karim, maar. <laughs>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 Niet. maar als jij het doet dan willen anderen dat natuurlijk ja, ook doen ja en bewegen, jij met een motivator maar bewegen is natuurlijk gewoon hartstikke belangrijk voor ons allemaal bewegen is goed voor je voor je lichaam voor je geest het is Kijk leuk. Het niet zo indringend aan het is leuk je ontmoet andere mensen ja dat moet je wat ik me afvraag, natuurlijk dat weet jij er zijn zoveel rollators in omloop ja. uh, en schoenmobielen en noem maar op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 scootmobiel of een rollator door zondvoer te rijden. Ja.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 En um, er start... Ik heb een paar vrienden en die rijden op zijn duofiets uh, door de duinen. Ja, Daar hebben klopt. ze toestemming voor. Nee, ja, klopt. Maar, heet het niet gewoon een tandem? Of? Nee, Nee, maar ze zitten naast elkaar. Ja. Oké, okay, dat, dat ja. ken ik niet. En, ja. en degene die naast zit moet meetrappen. Dus dat is nog goed voor de oefeningen ook. Ja.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 Loopt van de splinter tot aan nou ja, iemand die onwel wordt en alles wat ertussenin zit, euh, zowel op het water als op het strand. Uh, de voorzaten we zo rond de 500. Dus dat is niet veel minder, maar je merkt inderdaad toch, ondanks het aantal uren, die wel gelijk zijn, hè, de hele zomer, elke dag bij de posten open, dat ja, de daadwerkelijke inzet, uh, doordat het ja, iets minder stralend weer is geweest, dat dat iets minder is. Maar was er een, en, een hoogtepunt bij waarvan jij zegt van nou, dat was nou echt een leuke inzet? Nee, maar... Nou ja, als ik dan persoonlijk kijk, uh, uh, we hebben. Uh,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 En we zien dat toch een, een strook kust. en dat is ongeveer inderdaad vanaf het fietspad naar zee. en er zit een paar honderd meter duingebied tussen. Uh, ja, dat het soms toch onze assistentie wordt gevraagd. omdat men daar niet zo goed uit de voeten kan. Uh, en het terrein proberen... niet kent waarschijnlijk. En het terrein niet kent. Hè, nou ja, we, we proberen daar wel steeds afspraken over te maken. en ook wel een vinger aan de pols te houden. Hè. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we straks uh, heel Kennemerland als verzorgingsgebied hebben. Hè, en dat dat... Ja. willen we niet, dat kunnen we niet. En onze expertise ligt echt op dat stand en zee. Maar we hebben ook gezegd, als er echt een, een calamiteit is.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 we gaan ook een aantal cursussen weer beginnen. Um, en dan gaan we eigenlijk al voorzichtig vooruitkijken naar uh, het seizoen van 2018. Daar heb je een reddingspost voor nodig. Ja, uh, bij voorkeur twee. Ja. <laughs> en dat komt volgende week in de commissie. Ja, ja, niet voor het eerst overigens. Dat is iets wat al volgens mij al twee jaar uh, op de agenda staat. Uh, uh, het is geen geheim dat in had we twee reddingsposten hebben waarvan er één uh, in zeer slechte staat is en de andere. Nou ja, toch ook um, um, wat slechte antwoorden is. Welke post is in slechte staat? Ja, post, post Zuid. Uh, dat toevallig ook Ernst to meen Toevallig wel. Ja. ja. Um.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 en onderkant dus niet 24 jaar oud is maar veel en veel ouder is um, en daarnaast doordat de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 Uh, vier, zeg ik even uit mijn hoofd. He, met aan de ene kant een post ongeveer op de helft... en op, aan de andere kant... dat betekent dat die dekking goed is. He. In het midden nog de EBO-post rotonde... wat ook hele belangrijke ogen die en oren voor ons zijn. geboten...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 Uh, nou, dat weet jij denk ik misschien wel beter dan ik. Het uh, uh... is je familie. Ja, daarom. Het is een vier. Ik dacht nummer drie, maar. Uh, vier. Nou, vier, uh, dat uh, we hebben we natuurlijk nog 53 ertussen. Ja, Die precies. ben ik even vergeten. Dan wordt het nummer vier. Ja. Mag je hem weer openen? Nou ja, dat weet ik niet. Ondertussen zijn er de binnen de familietakken uh, ook Ja, maar er zijn ook, ook kleinkinderen die dan wel geen brok meer heten. Maar wel direct uh, na, of achterkleinkinderen. Dus uh, nou ja, we hebben nog tijd genoeg om daar met z'n allen nee, over na te denken. Uh, uh, volgende week zaterdag wordt het uh, feest gevierd. van de Koninklijke Bond tot het redden ja. van drenkelingen. Zoals het officieel heet, de is Nederland. 100 jaar bestaan. 100 jaar bestaan?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 Just the yellow lemon tree. En het was het nummer Fool's Garden, het Lemon Tree. En aan tafel is aangeschoven Hilly Jansen. En Hilly, welkom in het programma. Dankjewel, goeiemorgen. Graag gezien, gast. Ja. En uh, hoe gaat het in het museum? Nou, het is hartstikke, hartstikke druk. We hebben natuurlijk net de Hollandse meesters uh, uh, achter de rug...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 Nou kan ik me voorstellen, want ik, ik zat toen in de gemeenteraad, dat die BKR-regeling er was. Eh, we moesten elk jaar 3000 eh, gulden in een pot stoppen van een regionaal, toen hadden we nog eh, Kennemer-raad. Eh, eh, en dan was er een commissie en die kocht dan werken aan die in Haarlem eerst gesteld werden. En die ja. 3000 gulden moest op. Ja. Er kwamen schilderijen naar Zonvoort, wel zo verschrikkelijk. Uh, Eén schilderij kwam in de raadsvergadering, werd tentoongesteld door Jelle Attena. Een wit doek met een kaartje erop geplakt. Een retourtje Haarlem-Zandvoort. En dat moest duizend gulden, heeft dat ja, gekost. Dat is bijna absurdisme. Ja? <laughs> Ook kunst. Ja, je zei net verschrikkelijk, maar je bedoelde mooi of lelijk? Nee, verschrikkelijk dat dit soort ja. dingen ja. werden aangekocht. Ja, nou goed, dat, sta, dat staat dus ook allemaal in die kasten, dit soort uh, dingen. En dat moet verkocht worden? Nee, wij verkopen het niet, wij dragen het over. En, en met een mooi woord heet dat ontzamelen. Um, er is een stichting erfgoed, uh, onterfgoed ja. en die doet dat voor heel Nederland. Die doet dat voor musea, voor gemeentehuizen, voor provincies.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 Daar kan je ja. niks aan doen. Waren ze wel van de gemeente? Misschien waren ze wel van familie of van een vriend die wat gehad heeft. Dus dat is een klus. Ik heb deze klus ook drie jaar voor me uitgeschoven hoor. <lacht> <lacht> oh, het, het wordt zo'n klus. Maar goed, het moet nu gebeuren. Ja, want als je het fout gaat, dan krijg je de schuld natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk niet eerlijk, want jij bent daar drie jaar pas. Ja.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 aan het einde van de straat staat een huis aan zee. Oranje bloes en blaadjes waaien me mee. Twintig kindjes over het ruggen van zonverijn. Ik voel niet meer een maat de alles komt voor mijn weten. Op 106.90, straks meer. Maar nu is het NOS nieuws